3 uur. Het nos Journaal. Jan van der Putten. 2012 was een zonniger jaar dan gewoonlijk, maar ook natter. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van weeronline.nl. Er waren 1717 zonuren, iets meer dan het gemiddelde. Met 900 mm viel er 50 mm regen meer dan gewoonlijk. En De temperatuur lag in de beeld gemiddeld op 10,4 graden. Volgens Weer Online was het verder een jaar waarin alle gebruikelijke weertypes voorbij kwamen. In februari was er bijna een Elfstedentocht. Maar de tocht der tochten ging ondanks de strenge vorst niet door. Want de kwaliteit van het ijs was onvoldoende. Koninginnedag was de eerste warme dag van het jaar. In totaal waren er 77 dagen waarop de temperatuur boven de 20 graden kwam. In een gemiddeld jaar zijn het er 84.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 Dan nog het weer aan het eind van de middag en vanavond van het zuidwesten uit regen. Veel wind en het is een graad of acht. Morgen eerst wat zon, later vooral in het zuiden regen. En ook dan is het een graad of acht. Awb verkeersinformatie, Files 35 kilometer bij elkaar... met de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor knooppunt Diemen, 7 kilometer. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug, 6 kilometer...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 Ik heb besloten zelf om door te gaan als partijleider. Wilrenner Lance Armstrong was de spil van het grootste dopingprogramma uit de geschiedenis. Ik heb een behoorlijk lopende praktijk, heel druk. Wat er is gebeurd, is een nachtmerrie voor iedere museumdirecteur. Vos Voschaduw, pak die Olympische titel! De afgelopen dagen zijn de moeilijkste momenten van mijn leven. Dit is Tot zes uur, het geluid van 2012. Ik heb besloten zelf om door te gaan als partijleider. En we hebben met de partijtop teruggeblikt op uh, het resultaat. We hebben natuurlijk gisteren echt een hele slechte uitslag gehaald. Jolanda Sap blijft aan als leider van GroenLinks. Na de grote verkiezingsnederlaag van gisteren kwamen er speculaties op gang dat Sap zou opstappen. De partij verloor fors bij de verkiezingen van afgelopen woensdag. Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september ging GroenLinks van 10 naar vier zetels. Bent u er zeker van dat u de juiste vrouw op de juiste plek nog bent? Kijk, als als ik me daar niet zeker van zou zijn en als ik me daar ook niet door de leden zozeer in gesteund zou voelen, dan zou ik deze afweging niet gemaakt hebben. Ze had gisteren een gesprek met de partijtop over de grote verkiezingsnederlaag. Laat ik dit zeggen dat er toch heel veel mensen waren en ook heel veel leden die zeiden nou ja, blijf, ga door. blijf alsjeblieft, ga door. Conclusie, ze hoeft niet op te stappen. Daar vragen ze natuurlijk nu niet, maar straks wel of is dat te simpel? Dat is niet aan de orde. Dat u weggaat is niet aan de orde? Nee, is niet aan de orde. Nooit.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 De dag na de verkiezingen wilde een groot gedeelte van de politieke top... eigenlijk al dat je landerschap zou opstappen. Nou, we hebben die intensieve gesprekken gevoerd. En we hebben heel snel na de verkiezingen aangegeven... er is onvoldoende vertrouwen in jouw leiderschap. En uh, ja, overwegen voor jezelf om, om je positie op te geven. En haar antwoord was? Dat het wilde ze niet doen. Nou, toen hebben mensen zich laten overtuigen, onder partijvoorzitter Geleen Mening, van goed, we gaan achter sap staan. Maar al heel snel kregen heel veel mensen die zich toen hebben laten overtuigen, zeg maar in de dagen daarna al ontspijt. En bij meerdere van ons, in ieder geval bij mij, stonden twijfels over de kans dat GroenLinks onder leiding van Jolanda aan een nieuwe start kon beginnen. En de dagen en weken erna werden die twijfels groter. Eerder op de middag kwam via NRC Handelsblad naar buiten dat de partijtop de positie van partijleiderschap onhoudbaar vond. Volgens een van de bronnen van NRC Handelsblad waren de verhoudingen te veel verstoord om nog effectief te kunnen samenwerken. De partij, de fractie, de medewerkers, leden hadden na de verkiezingen behoefte aan samen optrekken en eensgezindheid. En op die punten ontbrak het vertrouwen in landen. En dat leverde een onwerkbare en onverantwoorde situatie op. En hoe verhoudt zich dat dan met...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 Het partijbestuur van GroenLinks moet zich vandaag op de partijraad in Utrecht... verantwoorden voor het besluit om het vertrouwen op te zeggen in Jolande Sap. De afgelopen dagen hebben me opnieuw geleerd dat de politieke realiteit hard is. Partijvoorzitter Wening legde daarna uit waarom ze Jolande Sap had weggestuurd. De partijtop noemde het vertrek van Sap onvermijdelijk. Het gaat niet om schuld, maar om verantwoordelijkheid. Dat gold in mijn optiek voor Jolande en het geldt nu ook voor mij. De malaise lijkt compleet te zijn bij GroenLinks. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen voor een buitengewoon pijnlijke beslissing. En die heeft ons nog niet gebracht waar ik op hoopte. Tja, toen wisten de aanwezigen het wel. Ik leg daarom het voorzitterschap neer. Vervolgens stapte ook de rest van het partijbestuur op...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 Dan naar GroenLinks, want daar kiezen ze vandaag een nieuwe fractievoorzitter. De vergadering daarover is begonnen. Is het al duidelijk wie het gaat worden? Het was Bram van Ooyek die vanmiddag achter een tafeltje in percentrum Nieuwsport zat... om te vertellen dat hij de nieuwe leider van GroenLinks is. Van Ooyek is ervan overtuigd dat zijn partij er snel bovenop komt. De kiezer heeft GroenLinks volgens hem een gele kaart gegeven. Nu wil hij werken aan herstel van vertrouwen. Ik kan me wel voorstellen dat je in zo'n gesprek met afgehaakte kiezers... scherper krijgt wat je zelf beter kunt doen. Het gedachtegoed van de partij... Is staat volgens hem niet ter discussie. Ik heb een brief ontvangen van onze collega mevrouw Sapp.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 Radio 1. Dit is tot 6 uur het geluid van 2012.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 Hij heeft de beste ploeg, hij heeft de beste ploegleider, hij heeft het beste materiaal, hij heeft alles het beste. There's the man who's won the Tour de France for a record seventh time. En hij is zelf de beste. Happy to free real home, a history in the making. Seven times a winner of the Tour de France. He now retires. Lijnste, I'm a fan of the Tour de France for as long as I live and there are no secrets. And the hele sportwereld, maar dan ook echt de hele sportwereld kan zeggen. Vive la Tour. Thanks, Lance. And finally, the last thing I'll say for the people that don't believe in cycling. Uh, the cynics and the skeptics. I'm sorry for you. I'm sorry you can't dream big and I'm sorry you don't believe in miracles. Thanks for the memory. Prachtige jaren. Armstrong is zijn zeven eindzegers in de Tour de France kwijt en is levenslang geschorst. Nu Armstrong zijn verzet heeft opgegeven, mag Juceda de wielrenner zijn zeven toertitels afnemen. Eerder vandaag gaf Armstrong zijn strijd tegen het Amerikaanse anti-dopingbureau op. Dat hij, dat hij teruggestapt is, is mij een Armstrong zegt nu dat hij moe gestreden is. Dan neemt hij dus genoegen met die afname van die zeven tour etappes en het feit dat hij zijn naam te schande en te grabbel gooit over de rest van de wereld. Hij bekent niets, maar hij gaat ook niet naar hoorzittingen en dergelijke. Dus hij zegt eigenlijk van die procedure gaat langs mij heen. Wat hebben ze aan bewijsmateriaal liggen? Dat willen we allemaal graag weten. De bijl lijkt gevallen voor Lance Armstrong. Lance Armstrong wordt beschuldigd van het opzetten en uitvoeren van het meest ontwikkelde dopingprogramma in de sporthistorie. In tientallen honderden verklaringen en anekdotes wordt de succesvolste toerenner uit de geschiedenis beschuldigd. De beschuldiging staat in het onderzoeksrapport van de USEDA, de Amerikaanse dopingautoriteit. Uh, zij baseren zich op de getuigenverklaringen van al die renners die met Armstrong in de tijd uh, gereden hebben. Mannen als Hinkepie, Van der Velde, Sabrisky, Landis en Hamilton. Ik zag hem in zijn refrigerator. Ik zag hem injecteren. you know, je inject Lance Armstrong gebruikt other andere performance enhancing drugs? Ja, op verschillende training camps. Armstrong gebruikte niet alleen op grote schaal doping. Hij verplichtte zijn ploeggenoten ook te doen. De regie lag vaak bij Lance Armstrong zelf. Lance is de alpha male in any group. Lance bepaalde, wat hij wilde gebeurde ook. So Lance was, to every extent, de ringleader. Armstrong zegt dat als ik wil blijven rijden voor US Postal... ik het programma van Dr. Ferrari strikt moet volgen. Als jij wil rijden voor mijn ploeg... dan zul je het dopingprogramma echt exact tot op de letter moeten blijven volgen. Wat ik schokkend vond in het, in het USAIDA-rapport... is dat Bruineel duwt naar een bepaald product. Bruineel was erbij als bloedtransfusies werden gegeven. Hij gaf zelfs zelf af en toe doping aan de renners. Er is sprake van... een echt een programma. Het meest geavanceerde, het meest professionele en het meest succesvolle dopingprogramma ooit in de sport. Verhalen van geheime motorcouriers die met EPO achter de teambus aanreden. De staf, waaronder Johan Bruyneel en de verzorgers, leek wel een early warning system te hebben voor dopingcontroles. Daar blijkt uit dat men gemiddeld een uur van tevoren wist dat iemand eraan kwam. En in de bus van US Postal maakten ze op een bepaald moment zelfs vrolijke grappen en liedjes over hun dopinggebruik. You saw... Lance Armstrong inject EPO. Ja, yeah, zoals like we allemaal doen. En nu is het bewijs openbaar gemaakt. Dit is een Landmark Day for Cycling. De compleetheid van dat stuk is uh, indrukwekkend. Uh, Mijn naam is Lance Armstrong. Ik ben een survivor. Ik ben een vader van vijf. En ja, ik heb de Tour de France zeven keer is er nog iemand daar die Armstrong verdedigt? I mean, we hebben all have our demons. We hebben have our skeletons in the closet. I think if he is guilty, then I think everyone at the time of him participating in the Tour de France is was guilty as well. Het blijft toch schokkend. En voor voor de leek is het uh, heel groot nieuws, maar uh, voor de insider uh, toch ietsje minder. Sporticoon. Dat zal hij nooit meer zijn. But he's done other great things too. You know, uh, the Armstrong Foundation's Fight Against Cancer. Geintjes op het internet gaven al aan dat de positie van Lance Armstrong onhoudbaar was geworden bij de liefdadigheidsorganisatie die hij zelf in het leven heeft geroepen. Hoe kan je nou live strong? Dus, dus het motto van zijn, uh, van zijn organisatie: sterk leven combineren met riding dirty. Oftewel doop gebruiken terwijl je wiel rent. Nu Armstrong van zijn voetstuk is gevallen, is een voorbeeldfunctie bij de Stichting ook verdwenen. Hij trok zelf zijn conclusie. Ook de Rabobank wielerploeg wordt genoemd in het onderzoek. Levi Leipheimer verruilde in 2002 US Postal voor Rabo. In het rapport van de Amerikaanse antidopingorganisatie USADA is ook een bekentenis van Levi Leipheimer opgenomen. Leipheimer geeft toe dat hij ook EPO gebruikte in de jaren dat hij voor Rabo reed. Het verleden blijft ons natuurlijk in het en uh, in de wielen fietsen. En, uh, ja. Hij zegt zelfs dat hij werd geholpen door de teamart van Rabobank... Hoe jij de Epo ook kocht. Wanneer houdt het op? En waar hou je op? En waar trek je de streep? Het zijn allemaal wanhopige zinnen. Uh, van iemand die weet dat het net sluitender en sluitender is. ook rond die Rabobank. En voor ons maakt dit onderzoeksrapport van de USADA. Uh, de spreekwoordelijke maat meer dan vol. De Rabobank stopt na 17 jaar. waarin de Rabobank het boegbeeld werd van het Nederlandse wielrennen. We zijn niet meer overtuigd dat de internationale wielerwereld. in staat is. om eigenstandig te komen tot een schone en eerlijke sport. Rabobank is toonaangevend geweest in Nederland jarenlang. De, de sponsor wat betreft het, uh, het Nederlandse wielrennen. We hebben niet het vertrouwen dat dit op, dit op afzienbare termijn ten goede zal keren. Op papier in ieder geval de beste Nederlandse rondenrenners rijden er. Met Geesink, met Mollema. En ons besluit staat dan ook vast. We trekken ons terug uit de professionele wielersport. Ja, dat is natuurlijk even, even heel, erg, heel, heel erg zwaar. Dit is buitengewoon pijnlijk, niet alleen voor de Rabobank. Maar vooral ook voor de liefhebbers van de sport... ...en de sporters die zeker ook geen blaam treft. Dat wij min of meer de dupe zijn van uh, zaken die lange tijd geleden gebeurd zijn. En sommige dingen tien jaar geleden door renners die we niet eens gekend hebben of kennen. Of een groot gedeelte daarvan. Het is genoeg. De UCI zal Lance Armstrong van cycling And ...en de UCI zal hem van zijn zeven Tour de France-titels He Mensen zeggen, man, hoe you doing? Lance Armstrong heeft geen no place in cycling. Ik zeg, ik ben beter but I've also been worse. Jesus she sings affect and rally. En ik zal u precies vertellen, en het is zeer ongebruikelijk en niet chic wat ik nu ga doen. En dat komt me zonder meer op kritiek te staan. En ik doe het toch. Het is infaam en het is abject. We gaan het hebben over Bram Moskovits. 30 oktober 2012. Bram Moskovits, 52 is hij. Om half tien, dat is al gauw, doet de Raad van Discipline... dat is de Tuchtrechter voor Advocaten... uitspraak in de zaak tegen Bram Moskovits. De gegrondverklaarde klachten zijn ernstig en talrijk. Dit gaat over een aantal klachten van de orde van advocaten... over de praktijkvoering van Moskovits. Een waslijst aan klachten was het... die vrijwel allemaal gegrond werden verklaard. Verweerder heeft diverse belangrijke regels overtreden... de belangen van zijn cliënten ernstig verwaarloosd... Koskovic kwam niet opdagen bij rechtszaken. Ik heb een behoorlijk lopende praktijk. Heel druk. Als je duizenden cliënten hebt, en die heb ik, en daar gaan er vijf van klagen. Gesteld even dat ze gelijk zouden hebben, non, hè? dan zou dat nog geen patroon zijn. Ik ben altijd op een zitting als dat moet. Hij gaf te veel betaalde voorschotten niet terug. Vast is komen te staan dat verweerder... We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 Ik ben een fan van hem geweest. Je moet niet het recht uitwonen. Ik had het idee dat hij dat deed. De beschuldiging wat hij aan zijn broek heeft... Ja. ik denk dat het op heel hele grote schaal gebeurt. Maar het is voor het publiek geheim volgens mij. Dus ja. Dat ze contant geld aannemen ja. en dat de administratie niet klopt. Ja, wat gaat we nou wel eerlijk tegenwoordig. Wat zit daar dan achter dat ze hem daarvoor wel pakken en anderen niet? Nou ja, wat hij zelf zegt, dat ze maar tegen hem hebben. Een hetze, dat sluit ik niet uit vanwege de Wilderszaak. Vanwege de Wilderszaak? Ja. Meneer Moscovici, ik kan me voorstellen dat het niet goed met u gaat. Naar aanleiding wat de raad vandaag heeft gezegd. U had mij nog geen toestemming gevraagd voor een interview. Hè? Mag ik u interviewen? Nee, niet nu. Hoe gaat het met u? Goed. U kunt nog lachen. Ik We heb wel de meest charmante dame op me afgestuurd. Het is niet mals, hè? Wat de raad heeft gezegd. Nee, het zijn advocaten,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 de maatregel op van schrapping van het tableau. De schrapping van het tableau, dat is advocatentaal voor levenslang royement. Allerhoogste straf tegen Bram Moskovic. Moscovits was zelf niet bij de uitspraak, hij gaat wel in hoger beroep... bij het Hof van Discipline. Op het moment dat de klacht door de Raad van Discipline nu gegrond is verklaard... staan daarmee niet de feiten vast, al was het maar omdat ik nog een hoger beroep kan. Bram Moscovici, strijdbaar, innemend, soms ook pedant, ongeduldig... maar altijd trots. Trots, vechten als je vindt dat je gelijk hebt, niet opzij gaan... voor motieven die niet zuiver zijn. De zitting is hierbij gesloten. Als het Hof zegt, we gaan je schappen... Op dat moment heb ik uh, niks meer te zoeken in de advocatuur. Misschien ga ik wel de wereld overhooien. Acht uur lang, de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het geluid van 2012. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel die earth move hear my heart burst again for this is the end I've drowned and dreamt this moment so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 Lucian Freud, Meijer de Haag, Gauguin en twee werken van Monet. Echt waar? En die hingen in de kunst al hier. Dit zijn unieke werken die al eerder over de hele wereld tentoongesteld zijn, goed gedocumenteerd zijn en nu voor het eerst bij elkaar te zien waren.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 De technische beveiliging houdt dus in dat er geen mensen hier s nachts aanwezig zijn... maar dat er camerabewaking en andere beveiligingsmaatregelen zijn. De werken hebben een geschatte waarde die ligt tussen de 50 en 100 miljoen euro. De ellende is voor de kunsthal nauwelijks te overzien. De kunsthal en ook het bestuur van de Triton Foundation... zijn geschokt over wat er is gebeurd. Maar we laten ons niet kisten. Deze daad is als een bom ingeslagen in de museumwereld. Ja, het is heel triest. Diep triest. En ik vind het verschrikkelijk dat er mensen zijn die zoiets meenemen. De politie heeft 25 rechercheurs ingezet om de kunstroof in Rotterdam op te lossen. Volgens een politiewoordvoerder wordt het aantal rechercheurs gewoonlijk alleen ingezet bij moordzaken. Televisieprogramma Opsporing Verzocht besteden vanavond aandacht aan de zaak. Ergens tussen drie en vier uur vannacht werd daar een goed voorbereide inbraak gepleegd. En daarbij werden zeven uiterst kostbare schilderijen gestolen. Die schilderijen zijn zo beroemd dat je ze nooit zomaar kan verhandelen. Aan de telefoon hebben meneer Eckers... De beelden van de beveiligingscamera's in de kunstinstelling zijn inmiddels veiliggesteld. Er is inmiddels al discussie over de beveiliging van de kunsthal. Er werd over gesproken dat het museum gemakkelijk te bereiken is via een park aan de achterkant. Het is op, op verschillende manieren heel makkelijk bereikbaar. Vanuit het park inderdaad, er is een museumpark uh, aan de achterkant... waar dat museum ook uitkomt, maar ook van de weg. De politie heeft ook nadrukkelijk één deur onderzocht. En er waren ook bandensporen, dus het, het, alles wijst er ook op... dat er een auto is gebruikt om de uh, spullen mee te nemen. Tijdens de kunstroof in de Rotterdamse kunsthal stond de deur niet op het nachtslot. De daders konden daardoor met een stuk plastic de deur openen, zeggen beveiligers tegen de krant Metro. Dat de deur niet op het nachtslot zat maakt hulp van binnenuit waarschijnlijk. De Rotterdamse kunsthal noemt het grote onzin. Alle beveiligingsinstallaties, de camera-installaties en de uh, ontruimingsinstallaties zijn geïnspecteerd door een onafhankelijk expertbureau... En daarna is er een, een verklaring uh, van goedkeuring afgegeven. En daarmee was voor ons uh, de beveiliging totaal in orde. Wat blijkt is onder andere dat de ontgrendeling van de uh, deuren heeft plaatsgevonden. En dat is een uh, ontgrendeling die plaats moet vinden vanwege de brandveiligheid. Dat is het punt. hè? We hebben vele mensen zich afgevraagd... goh, zijn die niet heel erg makkelijk binnengekomen? Het mechanische slot is met geweld...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 politie gaf vrijdag camerabeelden vrij. Laten we nog een keer naar die beelden van de inbraak kijken. Rond kwart over drie, de vroege ochtend van dinsdag 16 oktober... zien we de deur van de kunsthal opengaan. En al na anderhalf minuut komen ze weer terug en dan hebben ze die schilderijen bij zich. Die hebben ze in grote tassen verpakt. Let ook op die tassen, want het zou ook al helpen als iemand kan vertellen... wat voor tassen dat zijn of hoe je daaraan kan komen. Ze zetten hun spullen buiten bij de deur neer... en.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 We trying to make it red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 Wel. Dat zou de kroon op haar carrière zijn. Wat is het strijdplan? Nou ja, het is het strijdplan uh, vooral uh, een harde koers ervan maken. Wat heeft ze niet gewonnen? Ze heeft alles al gewonnen, maar de Olympische wegrace dat ontbreekt nog op, op haar erelijst. De storm steekt op, dus we krijgen echt Hollands weer.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 Huilend komt ze hier langs gereden, Marianne Vos, olympisch kampioen. Fantastisch dat je dit kan.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 Ja, veel beter kon het vandaag niet denk ik niet. Dit is de vos, zoals voor het hele seizoen de vos was. De grootste kampioen, alles winnaar. Wat een ongelooflijk klassewijf. Ik zeg het maar even heel ordinair, maar dat moet je toch gewoon zeggen. Wanneer de vos, or categorie. Yes. De afgelopen dagen zijn de moeilijkste momenten van mijn leven. Roodhuis, prachtige tuin. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ik per direct terugtreed als wethouder van Remond. Die ruimte, al die technologische ontwikkelingen. Met pijn in het hart. En die vrienden van je, die kom je overal tegen. Dat is voor de stad verschrikkelijk. Ik bedoel de heer Vrij was een wethouder uit Duizenden. Een man die op een geweldig voortvarende wijze een bijdrage heeft geleverd. Aan uh, het moment waar we nu staan. Die Limburgers kennen geen van 7 tot 5 mentaliteit. Maar aan het belang van de stad en haar inwoners. Wieschool als Limburg is dat Kinste zal vervaren. Met een wandeling door het hele land. Westerst kan is niet te evenaren. Een opvallende corruptiezaak in Limburg. Justitie heeft daar een inval gedaan in het huis van Jos van Rij. VVD-Eerste Kamerlid en wethouder in Roermond. De officier van justitie legt uit. Hij was uh, adviseur van de vertrouwenscommissie. Uh, het had te maken met de benoeming voor een nieuwe burgemeester van uh, Roermond. En de verdenking is dat hij informatie heeft doorgespeeld... naar kandidaten bij deze procedure. Van Rij, die ook Eerste Kamerlid is, wordt verdacht van corruptie... en hij zou zijn ambtseed hebben geschonden. NRC Handelsblad meldt dat er hard bewijs is dat hij de wet heeft overtreden. Van Rij zou volgens de krant naar een VVD-burgemeesterskandidaat... informatie hebben gelekt over een sollicitatieprocedure. Dat blijkt uit een afgeluisterd telefoongesprek... dat het Openbaar Ministerie tijdens getuigenverhoren heeft laten horen. Het afgeluisterde gesprek was bijvangst in een corruptieonderzoek naar Van Rij. Eerder dit jaar viel zijn naam ook al toen het in Limburg ging over corruptie. Politicus Jos van Rij. van Rij. Jos van Rij. Jos van Rij. Er wordt verdacht van belangenverstrengeling bij de aanbesteding van enkele bouwprojecten in Roermond. Die man heeft er alles goed gedaan hier? Meneer Van Rij? Ja, dat vind ik wel. Ja. Waarom? Waarom is het zo'n goede nee, wethouder? Dat heeft hier wel eens gedaan ja. eens kijken hier achter welke 3000 dus mensen heeft hij voor gezorgd. Ah, vindt u dat meneer Van Rij kan aanblijven ook ja, als er ja, zo'n zweem van belangenverstrengeling om hem heen hangt? Ja natuurlijk. Maar als ik hem was, deed ik het niet. Hij heeft zoveel geld. Ik moet, uh, als ik hem was en stok ik het huis in de baan, dan ging, ging, slag ik ergens met twee. Van die vinden lekkere mokkertjes en ik kon hem in de kloten lopen hier. We moeten natuurlijk niet vergeten dat we hier in Zuid-Europa wonen. Hè? Dat betekent dat men wat anders omgaat met strenge ethische normen... die misschien in het Calvinistische noorden uh, ooit wel van kracht waren. Van Rij is meegenomen voor verhoor. En ook bij twee kinderen van hem heeft de politie huizen doorzocht. Het is net ontsaf de paars niks anders te doen heeft, die vindt het nou prachtig om daar overheen te kruipen... en om daar een of ander groot drama van te maken of wat dan ook. Nou, er gingen wel al wat geruchten, moet ik zeggen. We geven hem aan, Is dus het op. Het is gewoon, uh, ja, een zakenman. Ik vind dat die Roemond groot gemaakt heeft hier. Alles duidt in de richting dat er toch het ooit een en ander fout gegaan is. Dit is Radio 1.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 De affaire rond wethouder en senator Jos van Rij lijkt steeds groter te worden. Partijbestuur van de VVD in Limburg praat vandaag over de positie van Ricardo Offermans. Hij maakte gisteravond bekend dat hij opstapt als burgemeester van Meersen. Ricardo Offermans. Nou, die Ricardo Offermans, dat is de VVD-voorman van Limburg. Het vertrek van Offermans hangt samen met de affaire Van Rij in Roermond. Ja, die Van Rij die zou vragen uit de sollicitatiecommissie hebben doorgestuurd naar zijn politieke vriend Ricardo Offermans. En wat vindt de VVD, de partij van Jos van Rij?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 Alleen de Zuiderling, de Limburg leef is. Want door de jaren heen, bleef Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het zoonste is. En de reacties via mijn e-mail en via de telefoon enkel alleen maar.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 Politiek gevriend is. Dus. Ja. Het gaat je goed. Zorg goed voor onze stad. Oostlevermung. Dankzij het volle verkeer ben je zo thuis. Je zal hem maar wonen. Want door de jaren heen om Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland dat het schoonste is. Dit is tot 6 uur, het Radio 1 Jaaroverzicht. Met de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2012. Op avond ziet u goed bij Max op Nederland 2. Vanaf kwart voor 9, een klucht. Daarna de audiasavond met Siebrand, Martine, Mies Bouwman, Erika Terpstra, André van Duin, Percy Sledge en nog vele andere gasten.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 Dit is Radio 1.